Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Diktor Hark met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal is het aantal werklozen licht gestegen. Volgens het CBS hadden 242.000 mensen een WW-uitkering. 21.000 meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Verder maakt het CBS bekend dat eind september 36.000 mensen deeltijd-WW hadden. De KLM doet op 23 november als eerste luchtvaartmaatschappij een proef met biobrandstof. Een van de vier motoren van een Boeing 747 draait dan op een mengsel van milieuvriendelijke en gewone kerosine. KLM ontwikkelt ook een alternatief dat gewonnen wordt uit Algen... en maakt na een aantal proeven een keus tussen de twee soorten groene brandstof. De vvd Ivo Opstelten wordt interimburgemeester van Tilburg en neemt de plaats in van de PVDA'er Vreeman die vorige maand aftrad nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Opstelten was eerder burgemeester van Utrecht en Rotterdam. Verder is hij voorzitter van de VVD en die functie blijft hij bekleden naast zijn interimburgemeesterschap van Tilburg. In zijn woonplaats Waarder is de oud-hoogleraar filosofie Joop Doorman overleden. Doorman, zoon van de legendarische schout bij nacht Karel Doorman, stond aan de wieg van de invoering van het vak ethiek op de TU in Delft. Hij was van 1972 tot 1994 de eerste hoogleraar filosofie aan de universiteit. Van 1994 tot 1996 was hij als hoogleraar verbonden aan de Erasmus-Universiteit van Rotterdam. Joop Doorman was 80 jaar. In Groot-Brittannië heeft het duurste treinkaantje de grens van 1000 pond doorbroken. Door een prijsverhoging kost een retourtje eerste klas vanuit het zuidwesten van Engeland naar het hoge noorden van Schotland nu 1002 pond, omgerekend meer dan 1100 euro. Volgens de Britse krant The Independent is een luxe cruise van een week in de Caribben, inclusief vliegticket van en naar Puerto Rico, nog goedkoper dan de treinreis door Groot-Brittannië.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 We'll oh, My love.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 They just love to learn that uh, another child grows up to be somebody you just love to burner. Mom loves the both of them. You see it's in the blood. Both kids are good mama.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 Jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de rups, ik de cocoon. Ik ben het zakje, ha. jij de thee, we we ik ben de kans, jij de souflet. Ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk, we aan samen sterk.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 ja dat vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Ja, Hij is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Nou ja, sorry ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt mogelijk. Wij zijn het nou eens, en de tang. Taalbare romantiek, er bestaat toch niet? Voor die vaasjes en een fries. Dat kost me helemaal handen voor Geen Jij bent naar... de schrikdraad, ik ben de waarop ik, ik vies. Ik ben de kip, jij bent nou de koffie. Ik ben de paus, jij bent oké. de pil. Gewoon met Danny de Mugman. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Begrijp dat soort dingen te missen. Jij bent Bertien ja, Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclapjes te maken, Jij cd. bent Pieter, ik het klavier. Er leek ja, me op Sterk. Het ik me op sterk. See you soon Stay.